De droom van de jonge Tao In een dorp in China, niet ver van de stad Nankino, woonde eens een arme jonge man die Tao heette. Hij was vrijgevig en goed en stond altijd klaar om anderen te helpen. Niemand had ooit vergeefs een beroep op hem gedaan. Op zekere dag, toen de zon geel gloeiend aan de hemel stond en Tao in de schaduw van een boom op zijn mat lag te slapen, werd hij plotseling op ruwe wijze in zijn slaap gestoord. Verschrikt deed hij zijn ogen open en zag een in het grijs geklede man voor zich staan. Word wakker, meneer Tao, zei de onbekende. De koningin wacht met smart op u. De koningin? herhaalde Tao verbaasd. Ik ken geen koningin. Maar zij kent u wel, zei de vreemdeling. En ze heeft gevraagd of u dadelijk wilt komen. Tao was opgesprongen. Wie bent u eigenlijk? Ik ken u niet. De ander haalde ongeduldig zijn schouders op. Wat doet dat ertoe? De koningin heeft hulp nodig. En u bent toch meneer Tao, die nooit weigert hulp te geven? Tao knikte. Die ben ik. Goed, ik zal met u meegaan. Maar hoe komen we in de hoofdstad? De man in het grijs keek hem verbaasd aan. U weet toch wel dat de hoofdstad vlakbij is, aan de rand van het dorp. Tao begreep er niets van, maar hij besloot geen vragen meer te stellen en zich nergens meer over te verwonderen. Hij rolde zijn mat op en volgde de onbekende man. Maar dat was merkwaardig. Juist toen hij dacht de laatste huizen van het dorp bereikt te hebben, zag Tao een stad voor zich opdoemen. De huizen stonden dicht opeen en hadden een vreemde vorm die hem vaag bekend voorkwam. De onbekende ging een huis binnen dat groter en mooier was dan alle anderen. Paul volgde hem. In een grote zaal op een gouden troon zat een mooie indrukwekkende vrouw met een schitterende diadeem op haar hoofd. Dank dat u gekomen bent, fluisterde ze. Mijn rijk is in gevaar en alleen u kunt het redden. Tao maakte een diepe buiging. Het zal mij een eer zijn, majesteit, mompelde hij. Dan zal ik u nu aan mijn dochter voorstellen, zei de koningin zacht. Ik beschouw al mijn onderdanen als mijn kinderen, maar lotusbloem is mijn oogappel. Toen was het alsof er duizenden gouden belletjes klonken. En er kwam een beeldschoon meisje binnen met een lelieblank gezicht en een waterval van diep zwart haar. Ze ging op een gouden stoel zitten. Maar nauwelijks had ze daar plaats genomen of een van de hofdames kwam verschrikt de troonzaal binnen. Het monster, het monster, riep ze met een stem die oversloeg van angst. De koningin sprong op. Dit, meneer Tao, zei ze, is het onheil waarover ik u gesproken heb. Ik vraag u mijn dochter te redden. Aan haar is de taak een nieuwe hoofdstad te stichten, maar zonder uw hulp zal ze daar niet in slagen. Wilt u haar in veiligheid brengen? Tao aarzelde even. Toen pakte hij het meisje bij de hand, verliet het paleis door een achteruitgang en snelde door allerlei kronkelige straatjes en steegjes de stad uit. Pas toen ze zijn eigen dorp bereikt hadden, durfde Tao langzamer te gaan lopen. Wat is het hier rustig? Zei Lotusbloem. Waar gaat u de nieuwe stad bouwen? Tao keek verbaasd. Een nieuwe stad bouwen? Vroeg hij. Maar dat kan ik niet. Lotusbloem begon te huilen. U bent toch Tao, de redder in nood? Klaagde ze. U heeft beloofd mij te redden. Maar ik begon Tao. En op dat ogenblik werd hij wakker. Hij moest lang geslapen hebben, want de zon stond al laag. Toch hoorde hij nog de klagelijke stem van lotusbloem. Het leek op zoemen. En ja, daar zag hij in zijn tuin een zwerm bijen die wanhopig rond zijn bloemen vloog. Arme diertjes, dacht Tao, ze hebben geen kast. Ik zal er dadelijk een laten maken. En hij haastte zich naar de timmerman. Waar zou die zwerm bijen toch vandaan gekomen zijn, dacht hij, toen hij een tijd later tot zijn tevredenheid zag dat de bijen hun nieuwe behuizing in bezit namen. Hij liep het dorp uit en zag in een tuin een lege, stille bijenkast staan. Ik heb een vreemde bijenzwerm op bezoek, zei hij tegen de man van wie de tuin was. Wellicht is die van u. Dat is mogelijk, antwoordde de man. Mijn bijen zijn gevlucht. Hij tilde het dak van de bijenkast op... en Tao zag er een opgerolde slang in liggen. Het monster uit mijn droom, dacht hij. Dat de bijen u zijn komen opzoeken... betekent dat ze uw bescherming nodig hebben, glimlachte de man. Tao liep terug naar huis. Later liet hij een heleboel bijenkasten in zijn tuin neerzetten... en de bijen genoten van het zoete vocht uit de bloemen die er groeiden. Ze gaven Tao zoveel honing dat hij een rijk man werd.